Een vrouw van 26 heeft vanuit haar auto een wapen gericht op een politiebureau in Geertruidenberg. En mogelijk ook geschoten. Niemand raakte gewond. Twee medewerkers in het bureau zagen hoe de vrouw uit Raamsdongsveer uit haar autoraam een lang vuurwapen naar buiten stak. Ze zochten dekking en sloegen alarm. Agenten konden de vrouw kort daarna in haar huis arresteren. De verwarde vrouw is vaker met de politie in contact geweest. Omdat de politiemedewerkers een doffe knal hoorden wordt nog onderzocht of ze daadwerkelijk heeft geschoten. Zo'n 100 pasgeboren zeehonden zijn van een zandbank in de Waddenzee afgespoeld... door de storm- en springtij van de afgelopen dagen. Ongeveer de helft van de dieren is terechtgekomen op stranden van de Waddeneilanden. eilanden Zeehonden Buren waarschuwt toeristen niet in de buurt te komen... omdat de moederzeehonden hun pups agressief kunnen verdedigen. De jonge zeehonden lagen op een zandplaat tussen Vlieland en Terschelling. Ongeveer tien pups zonder moeder worden opgevangen in de crash.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 is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Bij ons vanmorgen een bijzondere coalitie. De VVD, de SP en GroenLinks. Dilemmas vanmorgen? Kun je internationale solidariteit bepleiten... en de deur dicht houden voor Roemenen en Bulgaren... En is ontwikkelingssamenwerking nog wel van deze tijd. En er staat meer op onze agenda. We gaan het bespreken met Hans van Balen, lijsttrekker van de VVD voor de komende Europese verkiezingen. Goedemorgen. Goedemorgen. De fractieleider in de Tweede Kamer van GroenLinks is bij ons Bram van Oejek. Welkom. Ja, hallo. En Harry van Bommel die gaat in de SP-fractie in de Tweede Kamer onder meer over het buitenland. Goedemorgen, meneer Goedemorgen, van Bommel. Goedemorgen mevrouw Van U kunt ons ook zien op troskamerbreed.nl en Politiek24. De kranten van de zaterdag, nou, die zijn allemaal nog steeds uh, vol met verhalen over Mandela. Iedereen heeft Mandela ook uh, bijna persoonlijk gekend, lijkt uit sommige artikelen. Maar we pikken er één uh, stuk uit uit de Telegraaf, een column van Joshua Lievestro. En die heeft het over de rechtse vroeging over Mandela. En ik lees even wat voor. Mandela's grootheid erkennen is meteen ook de eigen fout toegeven. Dat is ongetwijfeld een pijnlijke bekentenis. Maar in dit geval is het enige juist. En dan heeft hij het natuurlijk over de mensen... die niet voorop stonden bij demonstraties tegen de apartheid. Um, uh, meneer Van Bommel, u was altijd goed, hè? <tie> Uh, nou ja, kwalificaties uh, laat ik maar een anderen over. Uh, wij hebben wel altijd het ANC gesteund. Ook toen het ANC nog niet legaal was. Financieel ook? Financieel ook, ja dat klopt. Uh, mijn partij heeft Nelson Mandela festivals georganiseerd. Om geld op te halen om het ANC ook uh, aan de verkiezingen deel te kunnen laten nemen. Uh, we hebben ook geld ingezameld om het ANC van een compleet faxennetwerk te voorzien. Zodat ze de campagne konden voeren. We hebben bestuurders van het ANC naar Nederland gehaald. Uh, ik heb er zelf ook nog mee rondgetoerd. Begin jaren 90. Prettig gevoel achteruit. Dat u aan de goede kant stond. Nee, ik vind het veel mooier om te kijken naar hoe het ANC en vooral de persoon van Nelson Mandela in Zuid-Afrika verzoening tot stand heeft gebracht. Dat vind, ik, dat vind ik nog steeds het grote wonder van Zuid-Afrika. Meneer Van Balen, Joshua Lieverstroo schrijft over het ongemak van rechts, omdat daar nooit mee is afgerekend. Rechts heeft het apartheidsregime gesteund. Herkent u het ongemak dat hij beschrijft? Nee, dat is misschien zijn ongemak. Het is wel waar. Dat laten we zeggen, ook mijn eigen partij. Mensen, als liberaal ben je tegen rassendiscriminatie. Dus dat is nooit een punt geweest. Maar niet het actief steunen van het ANC. Uh, wel blij dat Nelson Mandela, wat Van Bommel ook zegt... want ik vind vooral Nelson Mandela toch iets minder het ANC zelf... Uh, als ja, maar je zo dat lang is die gevangen... geworden. Dat nee, is als die je nou... zo lang gevangen hebt gezeten en je hebt bepleit, dus verzoening, ook met de voormalig onderdrukker, uh -huh. dan ben je iemand. Ja, maar goed, ik ga toch even met u terug. 1988, het museumplein stroomde vol met meer dan 50.000 Nederlanders. die uh, tegen de apartheid waren. Dat was de grootste anti-apartheidsdemonstratie ook. Daar was iedereen, kerken, vakbonden, politieke partijen, regeringspartijen. Toen, CDA en VVD steunden die demonstratie niet. Ja, dat mag. Maar bedoel, is dat achteraf ongemakkelijk? Nee, dat is achteraf niet ongemakkelijk. Uh, politici van toen kunnen daar, daar iets over zeggen. Ik vind dat uh, te makkelijk, ongemakkelijk. Alleen, je kunt zeggen dat Mandela heeft het juiste gedaan. Het ontmantelen van de apartheid en het brengen van verzoening. Ja, maar goed, dat was uh, toen natuurlijk ook al duidelijk. Uh, en maar uw partij ging, ging daarin niet mee. Nee, er, was, er waren volgens mij een aantal redenen. Eén is, uh, de VVD was toen niet voor een gewapende strijd... Twee is uh, dat de boycott, wij. Boycott, he, de boycot hè uh, natuurlijk. Ja, dat is dat wij nooit hebben bepleit, net als we dat richting Rusland, China of andere landen niet hebben bepleit om een handelsboycott uh, te introduceren. Ja, Bram van Ooyek? Nou ja, daar ging het volgens mij niet zozeer om. Het ging erom of je bijvoorbeeld bereid was om het apartheidsregime onder druk te zetten. Bijvoorbeeld met economische maatregelen. En dat heeft de VVD altijd tegengehouden. En uh, ja, wij herinneren ons nu in deze dagen natuurlijk graag... hoe Nederland voorop heeft gelopen in de strijd tegen apartheid. Dat geldt ook voor heel veel mensen. Maar het moet ja. genuanceerd worden, maar, Nou ja, omdat Nederland wel een van de landen was... die economische sancties bijvoorbeeld, om het regime echt onder druk te zetten... Uh, tegenhield. Het was een grote discussie, altijd in het parlement. We hadden de dissidenten uh, die dat, uh, in, in het, het CDA, CDA die dat wel wilden. En uh -huh. Maar de, de, de meerderheid op dat moment gevormd door CDA en VVD... die hield dat tegen. Ja, maar, misschien maar, even ja. interessant, nou, ja. er is nou. een paar dagen geleden de Colin Eklin overleden, een van de grote tegenstanders... blanke tegenstanders van de apartheid... een van de schrijvers van de nieuwe grondwet. Eh, een liberaal, die wij ook in die dagen goed kenden... en die heeft altijd gezegd, boycott helpt niet... Nee. Uh, maar, nou, in de, ja. maar in de berichtgeving nu hè, en alles wat je voorbij ziet komen, wordt wel steeds gewezen ja, ja. naar dat nee, die demonstratie en die discussie over die boycott uiteindelijk wel dat laatste zetje was voor die Tuurlijk, regering. Voor de, de klerk die zei, uh, ja dit is eigenlijk niet meer te doen. Die boycott wel degelijk geholpen. Ja. En het bijzondere aan deze boycott was dat die door de zwarte bevolking van Zuid-Afrika zelf werd gevraagd. Dat is het grote verschil met heel veel andere um, boycots embargos tegen landen. Hier werd een regering, een blanke regering onder druk gezet... die het systeem van apartheid beredeneerd in stand hield... als economisch model. En het, de slachtoffers daarvan, de zwarte bevolking... de grote meerderheid van het land, die vroeg daarom. En dat heeft wel degelijk dat regime ja. volledig geïsoleerd... en economisch ernstig beschadigd. Isolatie heeft het regime absoluut niet geholpen. Ik vind dat mensen als de Klerk... Hè, dat, dat is de Gorbachev van Zuid-Afrika... die is een van de eerste gelukkig geweest... toen hij zelf president werd, niet daarvoor... die heeft gezegd... Nu een opening maken. Ja, maar uh, dat deed hij niet omdat hij ineens een goed mens was geworden. Dat deed hij omdat de druk op Zuid-Afrika ook economisch ja, toenam en hij geen andere oplossing ja. meer zag. Toen vond de VVD uh, Want, dat, ja. dat het niet verstandig was om een boycott ja. te introduceren en dat was toen zo. Ja, ja. Dat is een, uh, zo ging die discussie toen. Toen. Ja, ook ja, ook ja. En nu nog steeds. <laughs> en zo gaat die discussie en nu nog steeds. Met, een persoonlijke vraag, toch, aan u, aan u uh, meneer Van Bommel. Uh, van ja, Dat halen ze vaker door de waar. Wij zijn oh, ja. Tegen, ja, tegen, ja, we tegen We hebben hier de drie fans. Ja, al het was dus Voort ja. ja. De namen alleen haal ik door elkaar. De ideologieën, dat is onmogelijk om die door elkaar te halen. Um, uh, van zien is anders, dus. anders uit. Toch? Van Balen ja, ja. dus. U bent, vonden wij nog ergens, ooit eens in zo'n uitwisseling... Ja. Uh, in Zuid-Afrika ondergebracht geweest bij een blanke familie. Dus u heeft ook wel persoonlijk ervaren ja. wat toen... Ik heb een van de laatste uitwisselingen ben ik, uh, bij betrokken geweest. Dat Hoe was, oud was u toen? Uh, dat was 1989, 1980, volgens mij. Dus toen was ik twintig uh, jaar... Dat was nog echt in de apartheidstijd. Ja, en toen ben ik uh, bij Stellenbosch geweest. Dat was een uitwisseling. Uh, de laatste, een van de allerlaatste. Ik wilde dat graag zien. En ik werd toen ondergebracht. De mensen werden, studenten werden ondergebracht bij families. En ik zat bij een gasfamilie. Blanke gasfamilie, uh, dus uiteraard. Ja, en ik ben toen wel illegaal naar Soweto geweest. Dat soort dingen, dat mm -hmm. mocht allemaal niet. Maar die, uh, op een gegeven moment zaten we bij een familie. Die had bediening, zwarte bediening. En die zaten te roddelen in het Afrikaans, het, het Nederlandse dialect, over die bediening. En ik zeg maar, dat is toch gek, want die mensen horen toch ook wat jullie nu zeggen. Zeg maar dat maakt niet uit. En dat vond ik wel een hele, hele, uh, hele erge ervaring... die je nooit in Nederland aan de lijf had ondervonden. Maar dat, dat, dat is dat denk ik wel een beetje de periode, we hebben begin twintigers, zeg maar... Die, die, die ontwikkelen dan hun politieke gevoel. Is dat voor u niet een aanleiding geweest om misschien de andere kant op te denken... Mijn aanleiding geweest is, is altijd... je moet zeker met die Afrikaners het gesprek blijven voeren... want zij moeten er op een gegeven moment mee ophouden. En er waren heel veel mensen die echt discrimineerden. Er waren ook heel veel mensen die voelden zich zeer ongemakkelijk... en toen uiteindelijk de bevrijding daar was... voelden ook heel veel Blanken zich bevrijd van die apartheid... Hmm. Nou ja, het, zo, zo ging die discussie, zo ja. gaat die discussie. We kunnen dan wel op de schaal van goed en fout bij u zeggen, meneer Van Balen... dat u nog de Mandela-lezing heeft gehouden. En waar ging die over ooit? 2011 was het, geloof ja, ik, Ja, dat, dat ging, zo heel dat lang ging over multi, multiculturalisme. Toe he, dat, en toen heb ik ook gezegd, ja, dat betekent eigenlijk niks. Het gaat dat je in een samenleving zonder uh, discriminatie moet leven... en dat je burger bent wat je afkomst ook is. Mm. Uh, en dus het was, uh, Dat maakt de zaak mooi rond weer. Hè? U heeft dus een hele ontwikkeling doorgemaakt. Jazeker. Laten we er een ander bericht bij nemen uit de media van vandaag. Een groot interview op nu.nl uh, met premier Rutte. Uh, hij en de minister Timmermans en Ploemen zijn dit weekend in Israël en de Palestijnse gebieden. Uh, en in het interview benadrukt premier Rutte... de neutraliteit van Nederland in deze kwestie. We zijn vrienden van zowel Israël als van de Palestijnen, zegt hij. Hij zegt daarbij dat dat in het vorige kabinet... met de partners CDA en PVV ook al het geval was. Alleen zegt hij, het verschil is nu... dat het nu in de teksten van het regeerakkoord zichtbaarder is. We zijn vrienden van allebei. Uh, meneer Van Ooyek, Nederland is neutraal in deze... Ja, dat is dan denk ik conflicten. Een, een, Klopt dat? een slechte zaak. Want uh, ja, ja, neutraal zijn terwijl er uh, zoveel gebeurt wat uh, niet door de beugel kan. Hè. We uh, kunnen de nederzettingen, politiek of die, die bouw van die verschrikkelijke muren uh, tussen, uh, de, de, uh, tussen Israël en de Palestijnse gebieden noemen. Dat is juist vaak veel belangrijker dat je daar positie in kiest. En het gekke is, u zou liever het, willen het dat het vorige niet kabinet koos. Eigenlijk als je kijkt naar het regeerakkoord... echt uh, onomwonden positie voor Israël. Is al was het enige land dat met name überhaupt werd ja genoemd in het regeerakkoord. Ja. Um, de Partij van de Arbeid, bij monden van Frans Timmermans, koos toch altijd vooral partij voor uh, de Palestijnen, de, voor de onderdrukte partij in dit uh, geval. Ja, en nu hebben we ze dat in een grote uh, tombelach gegooid en nu zijn we neutraal. Maar of dat nou is waar mensen in dat gebied uh, behoefte aan hebben, in ieder geval waar het Palestijnse volk behoefte aan heeft, dat waag ik echt heel erg Ja, u zegt, wees maar liever niet neutraal. Nou ja, Kijk zeg positie. gewoon wat je van dingen vindt. Hè. Er zijn nu die, we gaan nu die akkoorden, die, die, die, die gesprekken voeren, die dialoog voeren. Mm -hmm. dat, uh, we hebben daar een hele discussie over gehad in de Tweede Kamer van wat voor soort bedrijven zitten daar dan bij. Mogen daar ook bedrijven bij zitten die bijvoorbeeld in de nederzettingen, in de illegale nederzettingen actief zijn. Ja, dus nou, daar zijn weer 70 mag eigenlijk Nederlandse niet... bedrijven ook mee. Ja, he, Nederlandse bedrijven, dit, maar dat doen deze... ook Israëlische bedrijven uiteraard aan mee. Ja. Daar zitten bedrijven bij die het water wegpompen onder, onder de Palestijnse gebieden. Van, ja. nee, ik vind dat je daar positie in moet kiezen en niet kunt zeggen ik ben neutraal. Ook dat is politiek. Harry van ja. Bommel, die neutraliteit. Ja, de, neut het klopt het trouwens nee. uh, dat het nu neutraal is? Nee. Nee, dat klopt niet. Als de premier bedoelt gebalanceerd, in balans, we steunen de Palestijnen op een aantal terreinen, we steunen Israël op een aantal terreinen, dan kan ik me daar iets bij voorstellen, maar het woord neutraal is hier... Uh, ongelukkig gekozen en kun je hier eigenlijk niet gebruiken, want dat betekent neutraal dat je politiek geen positie hebt. Nederland heeft politiek wel een positie. Nederland zegt, de bezetting van Palestijnse gebieden is illegaal. Die moet worden opgeheven. De nederzettingen zijn illegaal. En Nederland heeft een aantal andere stellingnamen. De muur staat uh, op Palestijns gebied, waardoor er Palestijns land wordt geconfiskeerd. Nederland veroordeelt dat allemaal. Dus daar moet je niet zeggen, we zijn neutraal. Nederland is niet neutraal. Er is wel meer balans in het regeerakkoord. Daar heeft de premier wel gelijk in. In feite is dit dus wel een stap die hij hiermee zet. Want ja. het vorige... Nou ja. uh, het, het, de vorige opstelling was echt pro-Israël. Pro -Israël. Dat kan zo zijn, maar ook minister Verhagen... Uh, zei toen hij minister van Buitenlandse Zaken was... ik ben vriend van Israël en ik ben kameraad van de Palestijnen. Dus uh, het zijn <laughs> maar, woorden, wat, het mij, zei maar, maar woorden, woorden. Het gaat natuurlijk om de daden. En Nederland, gelukkig nog steeds... levert Nederland een forse bijdrage aan bijvoorbeeld de VN-voorziening. Die zorgt dat uh, mensen in bezet gebied, uh, zeker in de Gazastrook... gezondheidszorg, voeding en andere zaken ja. krijgen. Dus nee. Nederland kiest er echt... Positie in. Meneer Van Balen, nog even naar u. Uh, in deze kwestie, vindt u dat de premier hierin een stap heeft gezet? Is de positie nu anders dan in het, onder het vorige kabinet? Ik denk het niet. En ik zeg zelf ben ik bijvoorbeeld niet neutraal. Hè. Ik, ben, ik steun Israël als eerste, ook in het voortbestaan. Uh, de Nederlandse regering is natuurlijk altijd een regering... met coalitiepartners, dus hoe ze het nu willen formuleren. Wij zijn ook altijd als VVD tegen nederzettingen geweest... en voor een twee-staten-oplossing. Dus bedoelt u dan eigenlijk dat uh, Rutte in deze woorden te neutraal is? Want u zegt, ik ben niet neutraal. Nee, maar ik ga niet vertellen wat maar Rutte moet, moet nee, doen als premier. U, nee, maar wat nee. u vindt, als u even uw Je standpunt wilt, vergelijkt... met die van wat Rutte zegt. Ik wil graag, en dat doet het Nederlands kabinet... vrede brengen of bijdragen aan vrede tussen Palestijnen en de Israëli's. Uh, en hoe je dan je woorden kiest, neutraal, uh, niet neutraal, gebalanceerd vind ik prima. Ik zeg alleen net, uh, ik ben zelf niet neutraal. Nee. Dat mag ik toch zeggen? Of ja, mezelf? zeker. zeker. Nee, maar we leggen het ook weer even naast de woorden van de premier. Want die zegt, ik zit er pragmatisch in. Ja, maar dat, dat is mooi. Dat, ja, is, ja, dat, is, dat mooi. is heel ja. goed. Dat is voor een politicus is dat erg want, verstandig. Uh, als je wil bemiddelen, dan kun je natuurlijk niet uh, aan één zijde erin zitten. Nee. Nee, nou goed, Nederland hoeft ook niet te bemiddelen, want dat zegt Rutte ook hierin, uh, dat, is de, dat is aan de Amerikanen op dit moment. Ja, maar je kunt de en hij, ook wil wel ze helpen. Niet, hij wil ze niet in de weg lopen. Dat is verstandig. Maar dan nog steeds geldt het internationaal recht. En daar moet Nederland wel vol op pal voor blijven staan. En dat betekent inderdaad bezetting veroordelen, de nederzettingen en ook niet meewerken ja. aan uitbreiding van nederzettingen of producten uit nederzettingen onder Israëlische labels naar Nederland laten komen. Positie okay. kiezen noemt u dat. Precies. We hebben nog één klein dingetje hebben we nog. Hè? Matthijs Huizing, Tweede Kamerlid van de VVD, is gisteren plotseling opgestapt. Uh, Bram van Ooyek, moet een Kamerlid die gekozen is door de burger... en plots opstapt uh, verantwoording afleggen aan de kiezer door te zeggen waarom? Nou, moed is misschien uh, te sterk. Ik denk dat het wel goed zou zijn. Ik denk ook dat het wel zal moeten gebeuren. In de zin van, dat als je dat namelijk niet doet... dan, zal, dan is het een kwestie van tijd... voordat er toch allerlei geruchten gaan circuleren. Dat is nu volgens mij al uh, ja. aan de hand. Ik de Telegraaf heb, schrijft, kijk, ik dat zal het even ik. citeren... Ja. aan het Binnenhof klinkt dat het opstappende VVD-Tweede Kamerlid... onlangs tegen de lamp is gelopen bij een alcoholcontrole. Kijk, nou ja, dat weten we natuurlijk niet of dat waar is. Een enkele keer schrijft de Telegraaf wel eens iets... wat niet helemaal uh, conform de waarheid is... Maar we hebben natuurlijk geprobeerd om dit te verifiëren. Ja, We hebben hem zowel doen. hemzelf gebeld als ook de VVD-voorlichting. Iedereen hult zich in stilzwijgen. Ja, precies. Ik denk dat het goed zou zijn om toch gewoon te zeggen wat er uh, gebeurd is. Het, het, het moet niet in de zin van. Hè, het is verplicht, want hij is geen uh, volksvertegenwoordiger meer uh, sinds gisteren. Dus hij is op zichzelf vrij om uh, te zeggen. Ik, uh, ja, maar, ik, maar op het ik, moment ik, dat ik hij dat opstapte, was maar... hij dat nog wel? dan ben je nou toch ja, wel verplicht tegenover bent, de burger... Ja, om nou te ja, zeggen waarom je opstapt. Je bent, ja, je bent er totdat je opstapt. Uh, nou, Dat maakt het wel heel uh, erg Kijk, makkelijk. Hij heeft een publieke functie bekleed, hij is gekozen. Dus het zou hem sieren als hij daar uh, openheid over zou ja, geven. Meneer Laat van ik Balen. Het dan zo ja, het is een uh, VVD-collega van u, meneer Van Balen. En ja, er wordt al gefluisterd. Misschien uh, is er wel sprake van vervolging... en horen we daar later vandaag ietsje meer over. Wat weet u? U zit in de top van de VVD. Ja, maar ik moet zeggen, ik heb dit uit de krant... Uh, gevolgd. En ik ken Huizing in zoverre dat. Mijn, ik heb ook nog een kamer in de Tweede Kamer. dat die ongeveer er tegenover uh, zit. Dus je ziet elkaar. En ik heb geen idee wat de reden is. Uh, dus ik moet dat ook gewoon. het uit de krant, het zij ja. later uit VVD. Ja, ja. En jou, uh, vind... uh, hij speelde Sinterklaas in kleine VVD-kring. Uh, Klopt nou, dat? Dat wel? was dan zo'n kleine kring dat ik daar niet bij was. Okay. Maar zou u wel vinden dat hij verantwoording moet afleggen? Over zijn opstappen? Nou ja, ik bedoel. Ik heb nu gezien mauverende redenen. Dat mogelijk, is wat hij had zelf zegt. Toegelicht. Maar nogmaals, het is voor mij dus ook volstrekt nieuw. Maar op deze manier wordt het toch een soort duiventil, die Tweede Kamer... waar je gewoon in en uit kan vliegen. De, de Tweede Kamer en geen enkel parlement moet een duiventil zijn. Uh, want daarmee gaat alle expertise en, en ervaring weg. Ja, nee, maar ook verantwoording. Ja, maar ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik weet niet meer dan u. Nou, we kunnen nog besluiten met een tweet van uh, voormalig... Uh... Uh, voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Wijsglas. VVD-prominent heet dat dan ook nog. En die vindt dat alle Kamerleden in zo'n geval verantwoording moeten afleggen. Nou ja, we wachten af wat er verder gebeurt. We praten zo uitgebreid verder. Maar we kijken eerst even terug op de afgelopen week. Weekoverzicht. Maar mijn hart ligt uh, bij Nelson Mandela. Omdat ze natuurlijk al die tientallen jaren hebben gezien hoe uh, onmenselijk, werkelijk, letterlijk onmenselijk dat systeem van apartheid was. Het overzicht ging over de afgelopen week, maar we begonnen toch eerst met een fragment van vroeger toen Wim Kok Mandela hier verwelkomde. Waarmee we weer op Binnenhofse grond terugkeren. Voorzitter, het akkoord, het ganzenakkoord is geklapt. Roemenen, Bulgaren, maar er zijn meer problemen waar de immigratiedienst voor staat. De tsunami aan illegale ganzen die hier onze rijkdom komen afgrazen. Collega Geurts die noemde Nederland het walhalla van de ganzen. Gezien het grote aantal wat hier vertoeft. Ik denk eh, dat voor te weinig ganzen Nederland een walhalla is. Even ter toelichting, het walhalla dat gaat zo'n beest pas binnen nadat het doodgeschoten is. Gingen deze, week... Gingen deze week ook veel over prins Bernhard. Die is al een tijdje overleden. Maar op het Binnenhof veroorzaakt zijn verleden... nog steeds politieke zenuwachtigheid. En dat verschil zit in de positie van prins Bernhard. Uh, die positie was tien jaar geleden nog niet duidelijk. Toen, toen uh, uh, leek dat te zitten op uh, uh, een... Uh, uh, ik uh, ben heel hard op zoek naar hoe die dienst heet... Uh, Nee, nee, nee, nee. O, ook niet. Nee, ik krijg allerlei suggesties voor je, uh, zeg ik. Ik, uh, ik, sla, uh, ik sla die dienst gewoon over, want het is niet, uh, niet noodzakelijk voor mijn verhaal. Een record was dat. Het ging allemaal over de prins die wilde voorkomen... dat de vriend van zijn kleindochter lid van de, lid van de familie zou worden. Noem het een ballottageprobleem. Zwaar geschud werd ingezet die vriend ver van de oranjes te houden. En Wat mij betreft staat één norm heel erg voorop... Uh, dat is dat burgers in Nederland niet bepalen waar politie, geheime diensten onderzoek naar doen. Ook niet als die burgers van koninklijke huizen zijn. Spannend verhaal werd uiteindelijk opgeborgen in de map Oud Nieuws met stempel Gevoelig. Het is allemaal uitgebreid discussie, Dat is echt allemaal oude koek. Het is wel tien jaar geleden, maar oude koek. viel ons de debatstijl van minister Ascher op. Uiteindelijk achter al die cijfers staan mensen met gezichten die hun eigen strijd leveren en behoefte hebben aan vertrouwen en aan hoop. Die de wil hebben om te werken en de moed erin weten te houden. En dat zijn de mensen die me inspireren en motiveren. Hoop, inspiratie, motivatie, het spreeksgestoelte leek een kansel. Jammer voor de minister dat zijn staatssecretaris verwoordde... tot welke daden al die aandoenlijke gedachten in praktijk leiden. En Wat dit kabinet nu zegt is, we gaan minder meer doen. Melden we nog dat het onderwerp Europa... op weg naar de Europese verkiezingen tot steeds meer opwinding leidt. Volgens mij heb ik hem duidelijk gevraagd wat hij denkt... over die rol van die nationale parlementen. Uh, ik constateer dat hij daar geen antwoord op had. Hij wilde die niet geven, wilde niet met mij in discussie. Uh, ik denk dat hij vandaag uh, een brevet van onvermogen heeft afgegeven hier. Chagrijnig werd de voorzitter van het Europees Parlement ontvangen... en Filijn werd die uitgewuifd. Ja, deze meneer denkt dat hij voorzitter van de Europese Commissie moet worden. En hij is vandaag de campagne in Nederland begonnen. Uh, wat mij betreft wordt hij het niet. Tros, Radio 1. Het is zeven minuten voor half twaalf. En u luistert naar Tros, kamerbreed, met als gasten aan tafel. Van Oijk, Van Balen en Van Bommel. Bram Ha... Uh, ja, nou krijg ik mezelf in de war ja. Hans en Harry. Ja, ik had Harry gedacht, de drie fans, het Ik blijft moet een manier moeilijk. proberen om niet door de waard te raken. In elk geval de, de eerste man van de VVD... in het Europese parlement, de fractievoorzitter van GroenLinks... en de buitenlandwoordvoerder van de SP... zit hier aan tafel. Laat ik maar even het woord geven aan Margriet. Lijkt me verstandig. <laughs> Dank, voorzitter. Ja, nou, um, uh, we gaan het natuurlijk hebben over het buitenland. Uh, uh, minister Asscher, we hoorden hem zojuist al even... die gaat uh, maandag naar Brussel. Dan gaat hij praten met zijn uh, collega's... om te bespreken welke problemen er zullen komen als straks de Roemenen en de Bulgaren vanaf 1 januari zonder beperkingen in Europa mogen gaan werken in de Europese Unielanden. Ja, nu het zover is komt er, komt er heel veel protest. Mensen zijn bang voor verdringing op de arbeidsmarkt. Minister Asje heeft het zelf ooit code oranje genoemd. Overlast in de wijken. Nou, Daar was gisteren een duidelijk voorbeeld van in Amsterdam. 14 illegale pensions werden daar aangetroffen waarin onder andere Polen voor veel te veel geld in veel te krappe kamertjes uh, waren ondergebracht. Uh, meneer, van, meneer Van Bommel, u, u knikt meteen al, want u ziet dit als het grote probleem. Dit is een enorm probleem. Uh, we hebben het zien gebeuren en ook zien aankomen... bij uh, de toetreding Polen, van Polen, de komst van uh, grote groepen Polen. Uh, om te beginnen werd de komst enorm onderschat. De regering deelde toen aan de Kamer mee... dat de verwachting was dat er 20.000... Polen zouden komen, dat zijn er inmiddels iets van rond de 200.000. Daar ook baseerde Asscher zijn code oranje op, dat, ja. hè, dat er een enorme uh, toestroom zou komen. Dat gaat nu bij de Roemenen en Bulgaren ook gebeuren. En het grote probleem is dat er enorm misbruik wordt gemaakt van deze mensen. Um, uitzendbureaus die deze mensen uitbuiten, uh, huisbazen die Hoeveel deze mensen... Hoeveel dat er zijn weten we trouwens nog niet. Hè. Ook dat was vanmorgen in ja, het nieuws. Nee, dat, dat, dat kun je natuurlijk ook niet weten, maar wat we wel zien is dat de enorme stroom om die er eerst was naar Spanje en naar Italië. Er zitten er meer dan uh, een miljoen in Spanje en een miljoen in Italië. Ja. Dat zijn dan de geregistreerden. Wat daar bovenop aan illegale zit, dat weten we niet eens. Maar dat, die stroom is een beetje opgedroogd. Dat heeft te maken met de economische situatie... massawerkeloosheid in Spanje. Mm -hmm. Slecht economisch tijd in Italië. Ja. Dus de verwachting dat zij naar noordelijke landen in Europa zullen gaan... die verwachting uh, die moeten we gewoon uitspreken. Kortom, en, u bent bang om, voor een ja, toevloed aan mensen... Een, die hier het werk van Nederland... Nederlanders gaan inpikken. Mag ik het zo zeggen? Het dringen op de arbeidsmarkt met zich meebrengen. Die is er nu dus ook al. En daarnaast krijgen we een buitengewoon onwenselijke situatie... in sociaal opzicht. Mm -hmm. Uitbuiting grenzend aan slavernij. En dus wat is daar tegen uw oplossing? Onze oplossing is dat we de tewerkstellingsvergunning uh, moeten handhaven. Want die is er nu nog wel, die, is er die nu gaat nu nog wel. 1 januari vervallen. op 1 januari 2014. Dat moeten we in stand blijven houden. Als Bram we van niet Ojek doen, we een nee, enorm nee, probleem in ja, Nederland. Ja, ik vind, ik, ik, Bram van dat schudney. vind ik echt een heel slecht idee. Omdat je dan uh, de mensen die het slachtoffer worden van die uitbuiting... en niet de mensen die uitbuiten uh, pakt... Ik vind dat je de bedrijven en de uitzendbureaus... niet alleen de uitzendbureaus, hè, ook de bedrijven... Die ik ben toevallig zelf pas in de Eemshaven geweest... ik heb het daar gezien, hè, duizenden mensen werken daar... gewoon voor normale, wat wij zien als fatsoenlijke bedrijven... onder arbeidsvoorwaarden die op geen enkele wijze door de beugel kunnen. Hè. Wat uh, Van Bommel bepleit, de tewerkstellingsvergunning... betekent dat je de mensen gaat verhinderen om hier te komen... en dat je de bedrijven die misbruik van die mensen maken... in feite... Uh, ja, buitenschot. Uh, buiten, ja, buiten ja, goed Kijk, dus wat er gaat gebeuren? Even, nee, mag als, ik, als ik, ik nog één zin aan mag, mag toevoegen. Wat uh, gebeurt met die tewerkstellingsvergunning? Mensen komen toch? Mensen komen zonder tewerkstellingsvergunning, die gaan illegaal werken, die zijn nog veel meer overgeleverd aan de, aan de nukken van de, ja, van de werkgevers. Ik, ja, dus ik vind het een slecht idee. Daar, ja, Heel even samenvattend, u zegt handhaven. Je moet zorgen dat de bedrijven en de uitzendbureaus zich aan de Nederlandse arbeidswetgeving houden. Dat betekent werktijden, dat betekent minimumlonen, dat betekent verzekering. Precies die hier naartoe komen, zeggen... je moet een vergunning aanvragen. Ja, even Van Bommel daarover. Een tewerkstellingsvergunning betekent juist registratie. Dat betekent ja. dat je controle kunt uitoefenen. Ja, en dan ik. kom je dus bij die bedrijven. Dat is de enige manier om die bedrijven aan te pakken. Als je het helemaal vrijgeeft zonder tewerkstellingsvergunning... is dus alle mogelijkheid tot registratie valt weg. En weet je niet waar deze mensen werken? Dat is het probleem wat we nu zien in Spanje en nee, Italië. En ik wil die bedrijven ook nee, aanpakken. Dat is echt... 30... nee, u kunt ja. de bedrijven nu ja. nog aanpakken, omdat ze er nu nog een werkzaamheidsvergunning is. Ja. Als dat straks weg is, weten we niet waar deze mensen werken. Ja, het creëert een ja. probleem. Ik Even een hal van balen in het uh... Europarlement. Ja. Uh, de grenzen gaan open, want zo is dat afgesproken. Ja, dat is per afgesproken. 1 januari 2014 kun je op deze manier onderscheid maken... tussen mensen uit arme ja. landen en rijke. Nou, niet landen, zozeer tussen arme en rijke, maar je kunt a. Illegaliteit bestrijden. He, als je spreekt over huisjesmelkerij, slechte ja. hygiënische ja. toestanden. Dat kunnen we allemaal zelf doen. Uh, maar wij moeten zeggen, we dus nee, ook stringenter dat, nee, doen? Moeten, dat is wat van ooi zeg. Dus, veel strenger optreden. Twee is: eh, niet iemand die dag één hier in feite binnenkomt en al een uitkering kan krijgen. Dat moet je dus ook veranderen dat moet uh, door asje nu op basis van het G-akkoord, coalitieakkoord, geregeld worden. Dat moet je dus ook gaan meer, doen. Je kunt niet vanaf dag 1 nu een uitkering krijgen. Kan en niet meer? Het, maar wij proberen aan een flink aantal jaren voordat je dus, hè, dan heb je bijgedaan. Hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel jaren? Uh, volgens mij is het rond uh, de zeven. Uh, VVD wil iets meer, maar er is een, een compromis. Een flink aantal jaren dus hier gewerkt hebben, hmm. alvorens je recht op een uitkering hebt. Maar wacht even, nee, want Van Ooyek zijn... zegt, ja maar Van Ooyek zegt, het kan al helemaal niet. En, uh, vanaf dag 1 een uitkering krijgen. Nee, maar als je je dat zijn typisch soort dingen waar je heel zorgvuldig in moet formuleren. Als je, je hier werkt, je iets suggereert nee, wat niet waar is. Hè? Als je hier gaat werken en je wordt werkeloos, dan heb je recht op een uitkering. En dat moet veranderen. Ja. Ook ja, nee, daar gaat het natuurlijk nee. om. Niet of je nou. twee dagen een baan hebt gehad. Nou. Je moet, vinden wij, Nederlands kunnen beheersen... als je uh, hier wilt komen en een uitkering wilt ontvangen. Mensen zonder überhaupt middelen van bestaan... kun je al terugsturen. Hè? Als je niet geld op de bank hebt, dan maar wel waarom? een baan. Dat kun je al. Het nou. moet allemaal gebeuren. En daarnaast moeten natuurlijk ook landen... als Roemenië en Bulgarije, maar ook anderen... zelf die illegaliteit al bestrijden aan hun eigen kant. Dus maar, dat kan maar, veel dan dat Van Bommel? Want wat we hier zien is dat deze heren VVD en GroenLinks die proberen problemen die er straks waarschijnlijk komen, proberen ze met maatregelen op te lossen. Ik zeg: ja. los het aan het begin nee. op. Zorg dat je een beperkende mogelijkheid overhoudt als Nederlandse. Maar nee, zegt u Want dat we, is die we werkvergunning. We hebben nu een topwerkloosheid in Nederland en gaat u het maar eens uitleggen ja. aan mensen met een fatsoenlijke MBO-opleiding, ongeacht nee, uw achtergrond ik, dat zij van boven anders hoort niemand okay, het worden van weggeconcureerd door mensen die voor een veel lager loon willen werken. Want dat is de situatie die. Wat je okay, ik woon in Den Haag... en ongeveer 10 minuten rijden heb je het Westland. Daar kunnen ze geen arbeider krijgen die daar tomaten plukt. Op een gegeven moment wil zo'n bedrijf natuurlijk wel voortbestaan. Dus ik ben ervoor dat mensen volstrekt legaal... volgens alle regels, arbeidsomstandigheden kunnen werken. Dat moet nooit het probleem zijn. Wat u wilt, is een, een oude wetsysteem van vergunningen. Ja, de, u bent tegen de interne markt, dus ook tegen nee, de interne arbeidsmarkt. Nee, Jazeker. waar het om gaat is van dat vanbommel? met een tewerkstellingsvergunning... je nog steeds heel goed buitenlandse werknemers kunt laten komen. Want met een tewerkstellingsvergunning moet de werkgever aan kunnen tonen... dat hij in Nederland dat personeel niet kan krijgen. Ja, niet. Dat kan ja, dat dus in het Westland. Maar dat is bureaucratisch. Nee hoor, dat is maar, gewoon beleid en kijk Cameron, de Britse premier, heeft volkomen gelijk. Dat hij zegt dat vrij verkeer van werknemers is een probleem geworden. Ze hebben het in Engeland ook gezien. Een enorm probleem. Dat was in de en de tijd dat moet je de de dus eigenlijk pas invoeren op het moment dat er een vergelijkbaar welvaartsniveau is. Ik wil nu even Bram van over. Uh, omdat, omdat, kijk, Van Bommen reageert niet op mijn belangrijkste punt, eigenlijk. En dat is dat, je, dat mensen gaan dus die de werkstellingsvergunning ontwijken. Mensen komen toch, ook al hebben ze geen uh, de grenzen zijn open. Dat is een gevolg van het feit dat we daar politiek daar voor gekozen hebben. En dan zijn de mensen hier illegaal en dan zijn ze pas echt overgeleverd aan de... Ru ja, dat, dat, maar het, het, het, waar het om gaat is dat u met een oplossing komt, namelijk de werkstellingsvergunning, die A, niet zal helpen en B, de mensen treft die er eigenlijk uh, geen verantwoordelijkheid hebben voor het feit dat ze worden uitgebuit. Het gaat erom dat die bedrijf... Kijk, het is, als toch nog één keer het voorbeeld van de Eemshaven, ik was daar met mensen van de, van de FNV, die mensen hebben geen enkel bezwaar tegen het feit dat daar Portugezen, Polen en Roemenen werken. Maar wel dat ze daar werken voor 60, 70 uur per week soms, tegen salarissen die in Nederland volstrekt onwettig zijn. Die bedrijven die die mensen in dienst nemen, die komen daarmee weg. En dat is het grote sociale onrecht dat we moeten aanpakken. En niet met een vergunningje. de mensen proberen buiten te houden. En dat zou toch uw solidariteitsgedachte ook waar moeten het zijn, meneer Van Bommel? Is, waar het om gaat is, dat je die bedrijven inderdaad moet aanpakken, ja, maar, maar, maar niet met een rij bedrijven alleen maar kunt aanpakken als je ze kunt opsporen. En dus hebben we de arbeidsinspectie. En die kan nu onvoldoende doen, want dat, daar is op bezuinigd. Dat, en twee, wanneer we de tewerkstellingsvergunning afschaffen... dan is, gaat die situatie helemaal exploderen in de maar, zin van die, zin die haven. Omdat die werknemers dan niet meer geregistreerd zijn. Ja, we we, namelijk, en we nou weten namelijk precies ik waar inbrengen. die mensen zitten. Want die mensen werken in de Eemshaven en die ze werken nu, in het Westland... en ze nu, hebben we geen tewerkstellingsvergunning er nu nodig. Te, er is nu een we te tewerkstellingsvergunning. Gaat die registratie gaat u afschaffen. En dan gaan ze dan nog steeds nu, in het Westland werken nog nu, steeds in de Emschuiven. Er zitten nu 17 uitzendbureaus zijn nu al in Roemenië om daar arbeidskrachten te werven. Die verwachten het eerste jaar naar Nederland een komst van 30.000 werknemers. De Nederlandse regering en deze partij hier aan tafel... onderschatten dit probleem ook voor de Nederlandse arbeidsmarkt... en ook voor de controlemogelijkheden van de Arbeidsinspectie enorm. Dus we krijgen over een jaar, over twee jaar praten wij over dit probleem en zeggen we, hadden we toen maar iets ja. gedaan. U voorspelt nu iets, maar dan breng ik eventjes in. Deze week kwam Viviane Reding, zij is de Europese commissaris... Een, uh, met een rapport, en daaruit blijkt dat het allemaal erg meevalt... Ja. met de negatieve ja. gevolgen. Want, zegt zij, Nederland... ...profiteert wel heel sterk van de interne markt... ...en dat aantal, uh, van het aantal uitkeringsgerechtigden in Nederland... ...komt maar 1,8 procent ja, uit precies. andere EU-lidstaten. Ja, dus het valt allemaal nee, maar, heel erg maar mee. Maar mevrouw Redding heeft de neiging... ...en vele leden van de Europese Commissie... ...om elke kritiek meteen weg te leggen. Nou, ze zij heeft er al een rapport nee, nee, nee, over ja, geschreven. Ja, rapporten, uh, dat is mooi. Wacht even, gelooft u haar rapport niet? De, ik trek in twijfel dat er uh, eigenlijk niks aan de hand is. Er is wel degelijk iets aan de hand. Ik wil dat liever via legaliteit uh, opsporen... Ik heb geen zin in die ouderwetse tewerkstellingsvergunningen... maar dat er een probleem is... en dat moet worden aangepakt, is een feit. En dat ja, vinden we denk ik allemaal. Dus mevrouw Redding doet precies wat je niet moet doen... bagatelliseren. Ja, nou, zij zegt in feite... want misschien benadruk ik dat dan onvoldoende... zij zegt Nederland profiteert ja, nee, ook ja, heel dat erg van ja, het moment, dat is waar, dat Zij he? zegt maak ja, geen de stemming tegen de, de mensen... die de er niks aan kunnen nee, doen... Door, moet, te, door, het, door te spreken nee, over gigantische je, toestromen... en dat soort sorry, dingen allemaal... terwijl het probleem in werkelijkheid... redelijk beheersbaar is. Je moet het niet bagatelliseren... maar je allemaal, moet het ook niet Okay, Mevrouw van Redding heeft dat vaker gedaan. Het wordt gebagatelliseerd. Nou ja, uh, kijk, het klopt. Heel veel Nederlanders werken ook in Polen en andere landen. Heel veel ja. bedrijven zijn Dat is hartstikke goed. Die moeten er weg? Nee, daar ben nou, ik intussen dus voor. De dat er een Europese arbeidsmarkt is waarbij je de grote problemen aanpakt legaal zicht, zichtbaar in Nederland en andere landen. Ja. Mevrouw Redding zegt, achter is niks aan de hand... en dat is het domste wat ja. je kunt doen. Maar, ja. maar wat, nu beetje, wat nu een beetje de discussie wordt... een ja, aan, aan verbommelde vraag ook. Eigenlijk, en ik hoorde dat uw partijleider Roemer... ook van de week op Radio 1 zeggen op enig moment... dat het er eigenlijk toe leidt... om de clou van die Europese Unie fundamenteel te veranderen... namelijk grenzen dicht, ook voor eigen leden. Nee, niet grenzen dicht. Nou, ja, Het suggereert u eigenlijk nee, indirect wel. Niet grenzen dicht. Ik Want u kijk heeft het over werkste... een tsunami. Hè? Het is een citaat niet van mij, van, maar van iemand anders het in de, is de Tweede van, Kamer. Het is van Marnix Noorder, die zei dat in 2010. Een wethouder in Den Haag. Hij gebruikte die term als eerste. en Die term is daarna uh, vaker herhaald. Ja, waar, ja, het om, waar het om gaat. Geadopteerd misschien, dat misschien er, wel. Dat er wel degelijk sprake is van een enorme stroom van arbeidsmigranten. En dat is ook logisch, omdat de lonen daar soms factor vijf, vijf maal lager liggen dan hier, voor hetzelfde werk, laaggeschoold, middelbaar geschoold. Dus ik vind dat vanuit uh, de motieven van mensen om die, die reis, dat avontuur te beginnen, vind ik dat volstrekt verklaarbaar. Maar je kunt je ogen niet sluiten voor de sociale gevolgen in Nederland. Ja, daar, goed. Moeten, daar moeten wij voor... En dan, maar er dan, dan, dan... zijn afspraken gemaakt, meneer Van Bommel. Er zijn afspraken in Europa vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal Zeker. en personen. Wil dat zeggen... Of laat ik het aan u vragen, meneer Van Ooyek. Is het zo makkelijk om die afspraken te veranderen? door er nu nou, dan, dan, bijvoorbeeld zeggen, dan op zijn die, die minst in Europa bij alle anderen de handen voor op elkaar moeten krijgen. Dat zal, uh, dat zal, zeker, niet, uh, dat zal zeker niet zo uh, eenvoudig zijn. Het zijn bovendien afspraken die we zelf hebben gemaakt. En ik, ik, ik, ik, ik geloof er absoluut niet dat je de problemen of de sociale problemen moet bagatelliseren. Maar ik denk wel dat je ze bij de bron moet aanpakken. En niet bij de mensen die daar het slachtoffer van zijn geworden. Dat is mijn grote onbegrip bij de positie van de SP in dit ja. geval. Ik begrijp werkelijk niet ja. dat je door mensen te gaan beperken... In hun vrije verkeer het sociale probleem oplost. wat naar mijn smaak uit bestaat. dat er hier hele grote, fatsoenlijke bedrijven zijn die uh, misbruik maken van de situatie... en mensen niet de arbeidsvoorwaarden geven... waar ze volgens de Nederlandse wetgeving recht ja, op hebben. Zijn dat is het grote die sociale van het Rijk probleem. Werken, bijvoorbeeld uh, Rijkswaterstaat. Dat is ook deze week in het nieuws geweest. Oh, ik geloof de doen. A2. Uh, wa waar aangewerkt wordt. Wa gewerkt wordt wa waar ook mensen in ongeveer slavenomstandigheden werken. Ja, dat werken. is toch verschrikkelijk dat, maar, dat u dat zo moet constateren. Ik maar wil, maar dan, en dan ga je dat toch niet oplossen... door tegen die mensen te zeggen... blijf maar in je eigen land. Je moet maar, dan, ga je dat oplossen, is dat niet je dat de van, dat... Is dan de, is het dan niet raar dat het Rijk hier in de werkgever... Natuurlijk, is, Natuurlijk dat is, dat is dat raar. En wat je moet vaststellen is dat er dus onvoldoende zicht is... op de groep arbeidsmigranten die nu al aanwezig is in Nederland. De arbeidsinspectie is daar te gering voor. En wat gaan, wat gaan deze partijen nu doen? Die gaan dat probleem gewoon vergroten. Nee, nee, nee, nee. Die nee. kijken Vol, nee, van de het Dit is een soort Poolse ja, landdag, als ik uh, ja, het zo nou, zeggen. Nou, ik geef nu eerst aan Van Ooyek het Omdat, woord... Doordat we nu nog een tewerkstellingsvergadering. Hebben, hebben we de zicht op? Nu zegt hij twee minuten later precies het omgekeerde: we hmm. weten nu al niet meer waar die mensen zitten. Dus nu, het is één van beide. Of je hebt een, er is nu al sprake van een probleem, omdat naast de tewerkstellingsvergunning... Ja. er ook sprake is van illegale arbeid. Maar u hebt dat zelf geconstateerd. En wanneer we de tewerkstellingsvergunning afschaffen, dan is er helemaal geen zicht meer. Want dan is er ja. okay. geen registratie okay. okay. meer. Oké, okay. u, u, u, u, u, u stelde de vraag: kun je dit zo herhalen? Ja, maar u het het blijft zichzelf nu herhalen. Dus ik geef nu de hand aan de heer Van de als laatste door het over dit links, dat laat dat ik even liggen. Ik dat vind ik heerlijk. Heel uh, het de enige spreken. is dat uh, die arbeidsmarkt is voor Nederland van groot belang en die illegaliteit moet je bestrijden. Dus voor als je die dit steeds heeft aangekaart zeg ik, kom met wet en regelgeving in Nederland. En ik hoop dat als je de arbeidsinspectie en de politie op dit soort dingen prioriteit wil geven, dat dan ook de SP en GroenLinks daar ook voor stemmen. Nou, nou, ja, ja, Vanzelfsprekend. Nou, ja, van nou, nou, Kijk, Het is begin. door uh, dit kabinet bezuinigd op de arbeidsinspectie. Ja, dat is een precies. feit. Uh, linkse partijen hebben gezegd... zorg nou dat er meer controle mogelijk is. Wij proberen daar geld voor uit te trekken. De regering steunt ons daar niet in. Dus u moet eigenlijk eerst ja, bij uw eigen VVD-broeders... Ik ga ze bellen. Uh, vraag dan meteen van, van de huizing... wat we zitten. precies daarmee daar aan nou, de handen hebben. Nou, u vraagt, mevrouw Vromans... Hier moet Europees ruimte voorkomen... want anders keert de wal het schip. Europees ruimte moeten voorkomen. De vrijheid voor lidstaten om dit opnieuw in te voeren... is Wij mee hier niet in ieder geval wel hier vastgesteld is... dat die uh, interne migratie binnen de Europese Unie... een heel groot uh, en moeilijk onderwerp Absoluut. wordt... voor die Europese verkiezingen. Maar dat heeft alles te maken met... hoe sta je tegen die Europese Unie uh, uh, aan? Wat wil je? Hoe ver moet die gaan? En dan is het toch wel aardig, meneer Van Balen, uw uh, partij heeft van de week in het uh, torentje met uh, premier uh, of partijleider Rutte... dus een beetje verwarring over welke pet hij op dat moment uh, op had... Uh, Kiever Hofstad omarmt. En dat is toch een beetje degene die uh, Europa voorwaarts Europa roept elke dag. Hoe is dat nou uit te leggen voor uw partij aan een kiezer? Uh, dat is goed uit te leggen waarom Verhofstadt... Is altijd het met ons eens en wij met hem als het over de markt gaat, over handel, dat soort zaken. Hij droomt over een federaal Europa, maar dat merk je in zijn stemgedrag niet. Daarnaast hebben we als Benelux-partij, er zijn vijf liberale partijen in de Benelux, twee in Nederland, twee in België, één in Luxemburg, gezegd. Met meer dan 25 miljoen mensen moet je veel meer invloed hebben. Dus kiezen wij op dit geval voor Hofstad. Dat is ook een hele goede campaigner. Maar de uh, federale dromen, die worden door ons niet ondersteund. Ja, maar dat zijn allemaal de, de details. De nou, die... denk ik denk dat dat relevant nee, is, hè? Maar, dat is. relevant ik, ik, of je invloed hebt of dat je aan de zijlijn staat. Ja, neem, ik probeer een vraag te formuleren. Wat ook voor mij inderdaad heel moeilijk is. Maar toch <laughs> even opnieuw. Uh, Verhofstad even citerend. De leiders zijn in bende angsthazen. Hè? Daar bedoelt u ook met name de mensen voor die nogal kritisch tegen u staan. Uh, die leiders die kritisch tegen Europa staan durven het verhaal niet aan de burger uit te leggen. En vooral zegt hij, de crisis is niet nationaal op te lossen, uh, maar dat moet je Europees. Het zijn allemaal verhalen die veel verder gaan dan wat u, uw partij... en ook in uw verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement uitstraalt. Nou, U was zelf op het congres van de Europese in Londen afgelopen Zeker. weekend... En daar is een programma aangenomen waar de VVD zonder probleem... en zonder reserves handtekening onder kan zetten. Hè? En daar gaat het om, wat gaan wij de komende vijf jaar doen... en niet de komende vijfhonderd jaar. Als Verhofstadt daarover wil nadenken en dromen, mag hij dat doen. Voor de VVD is de ALDE-fractie, dus de liberale fractie... het beste alternatief om invloed uit te oefenen. Wij zitten nu met drie mensen in het Europees Parlement... Uh, of dat er nou drie zijn of tien. Dan heb je op 766 uh, parlementariërs weinig invloed. Dan heb je dus coalitievorming nodig. En daar kiezen we dus voor. Maar wilt u hem eigenlijk wel als de nummer één van de Europese Commissie hebben? Nou ja, uh, als u, u is ook. Ik zag op de, het fotootje wat... Alexander Perthold had getweet, nog net een been van mijzelf staan. Ja. Uh, dus ik was ook bij die bijeenkomst. En ik ben ervoor om het zo te doen. Ja. Omdat Verhofstadt de beste kansen biedt uh, voor een stevige liberale fractie. Maar het is een beetje een strategische keuze. Ja, het is dus. heel strategisch. Dus u wil hem eigenlijk niet als Nee, dat is één. onzin. Nou. Ik wil hem vanuit strategische redenen invloed voor de VVD... en dus ook voor uh, ja. Nederland in die liberale fractie. Ja, nee, maar leg die strategie eens even op een begrijpelijke manier... aan de luisteraar uit. U, u om, om, omarmt hem, u knuffelt hem dood, maar in de wetenschap dat hij in ieder geval niet de nummer 1 van de Europese Commissie wordt, dus uh, probleem. Nou, dat zegt u nu zelf. Uh, nee, Verhofstadt ja, dus... nogmaals, is een goede campaigner. Benelux-liberalen gaan samen verder. Uh, en kijk, waarschijnlijk wordt een sociaaldemocraat of een christendemocraat voorzitter van de Commissie. Zo werkt dat in dat geheel. Uh, en Verhofstadt kan Best ook iets anders worden. We zullen het zien. Maar ja, ik vind u. Graag wel, om u even te onderbreken. Hij kan best wel wat anders worden. Nou, best wel wat anders is bijvoorbeeld. Uh, een commissaris met een een of andere portefeuille. Of uh, van mij part de president. Hè, de opvolger van Van Rompuy. Dat wordt van geen Belg. De opvolger van Van Rompuy. Nee, wordt maar geen goed. Ik, nee, maar ik, ik vraag het aan u. Als hij best wel nee, wat anders nee, kan kijk, worden. wat dan? We hebben nu gezegd. Elke grote partij komt met een kandidaat commissievoorzitter. Dat is meneer Schulz, inderdaad. Voor de Sociaaldemocraten. Waarvan ik hoop overigens dat hij niet op kosten van het Europese parlement campagne voert. Ik heb het idee dat iedereen een kandidaat omarmt waarvan men hoopt dat hij het niet wordt. Nou, dat verwacht u toch van de VVD echt niet? Nee, maar goed. hij kan ook iets anders, heeft al net gezegd. Dus het is niet zo erg als hij het niet heeft, wat? Het gaat mij om de markt en om banen. En als Verhofstadt daar goed in opereert... steun ik hem graag. Nou, als hij he? als, als, ja, als, ja. als daar goed ja. in doet. Maar kijk, in dat Hofstad... stemverdrag doet hij dat. En nogmaals... Uh, wij maken ons niet zo druk met de Benelux, willen we graag samenwerken met onze collega's. Dat hebben we nu op dit gebied gedaan. Even naar Harry van Boven. Ja, Snapt dat... u de strategie van de VVD in nou, deze? Nou, dat, is, dat is, snap, snap je het eigenlijk onaanvolgbaar. Gaat. Want kijk, we hadden eerst een VVD'er die zei, meneer Verhofstadt is gevaarlijker voor Europa, voor het draagvlak voor Europa dan, uh, dan Le Pen. Dat was Mark Verheyen, die zat op uh, dat, dat dezelfde Mark stoel Verheyen. als hij die heeft nou ze dat, he? Hij heeft ze excuses ja, was dat excuses uh, aangeboden, maar, maar dat wil niet zeggen dat hij het niet meende. Hij meende het wel, maar hij had het niet zo moeten zeggen. Dat is de hij noemde die de woordkeuze is. ongemakkelijk. Ja, precies, de woordkeuze. Ongelukkig. Maar hij had natuurlijk wel gelijk. Want met zijn eurofiele praatjes, hè, de Verenigde Staten van Europa... en hè, we moeten alles Europees oplossen, de crisis... dat betekent ook soevereiniteit overdragen. U heeft we het nu banken, over Verhofstadt. Dan nou heb ik het over Verhofstadt. Met, met dergelijke ideeën. Als je iemand met dergelijke ideeën de voorzitter maakt... van de Europese ja. Commissie, dat is toch een beetje de machtigste positie... die in Europa denkbaar is. Ja, dan moet je niet raar opkijken als je vervolgens ja. beleid krijgt... wat grote stappen richting nee, nou Europese Staten, de, de, de SP zit ook in een federatie in het Europese parlement. Je kunt daar niet op je eentje opereren. U zit met halve en hele uh, socialisten en communisten. En ik verwind u echt niet, ik ga u niet zeggen dat u een halve communist bent, maar daar zit ja. u wel mee in een fractie. Ja. Dus ja. u moet een beetje uh, rustiger aanpraten. Verhofstadt wordt... Een beetje Wim van boven. Even dank u wel. Nee, Verhofstadt gaat. is u een man die, die, die betrouwbaar is één. op het gebied van de economie. En ik zeg altijd zo: als ik moet kiezen tussen Verhofstadt en een ander kies ik voor hem om de redenen van de economie en de banen. Ja, maar ja, ik zou niet graag in de schoenen staan van, uh, van uh, Hans van Balen, eerlijk gezegd in de komende campagne, want dit wordt natuurlijk een onmogelijk, uh, dit wordt natuurlijk toch een onmogelijk verhaal waarin niemand weet straks wat ze nou aan de VVD hebben waar het over zo'n belangrijke toekomst uh, ja. gaat van Europa. Dus de federalist van Hofstad die dan op het schild wordt gehezen, maar die, maar die het eventueel ook weer niet per se hoeft te winnen, want hij kan ook wat anders en de mensen die zeggen hij is erger dan, uh, Le, Pen. dan uh, Le Pen. Maar ik had daar beter andere woorden voor kunnen gebruiken. Een, een Nederlandse premier die ook uh, de hele tijd probeert alle ballen nou, tegelijk in de lucht te houden. Nou, ja, ik probeer zo ongeveer hoor. te schetsen ja. hoe het op mij nou, overkomt. En ik wens u heel veel succes. Nou, in uw u ook dan veel dan succes. Dat, te veel ik denk dat, dat het verhaal van nee, GroenLinks we, wat dat betreft heel wat makkelijker ik uit te is. Ik hoop dat u dan met vele mensen in het parlement komt. We zullen het zien. Wie zou u een goede commissievoorzitter vinden, meneer Van Ooy? Nou, dat, dat weet ik niet onmiddellijk. Wij gaan zelf. Kijk, GroenLinks is dan. Dit van dan de nou niet groene. Weten? Nou, Hoe dat zal dat ik graag. Als u mij even de mogelijkheid geeft om dat uh, uh, toe te lichten. Uh, GroenLinks is dit van de groene coalitie in het, uh, in het uh, Europees Parlement. En GroenLinks kiest de, de voorvrouw of voorman in uh, interne verkiezingen. En die zijn nu bezig. En daar zijn verschillende kandidaten voor. Ja, zoals. Daar zijn mensen vanuit de Duitse groenen. Daar zijn mensen vanuit. Noemen ze een Duitse gruunen die... Een u... gruntliedje groene, Een grüne. Dat, zijn, dat zijn de mensen die nu in het Europees parlement zitten... voor de Duitse gruunen. Die primaries die moeten nog voor een belangrijke deel nee, maar goed, vinden. is een, nog niet helemaal bekend wie daar een formalig, de Misschien een voormalig minister uit de bondsregering... die eventueel zo net zoals een verhoofdstad of iemand kan worden. Dat zou, dat, zou, dat zou kunnen. Dat, is toch, dat weet ik niet, want die primaries die zijn nog maar bezig. met heeft u zelf geen vork, Kunt u niet zo een naam noemen waarvan... Uh, een, een, een, een, een, nee, ik heb, een, uh, ik heb niet onmiddellijk een voorkeur. Onze leden gaan uh, daarover straks uh, over, uw uh, over uw eigen lijsttrekken, ja, over, nee, nee, over nee, nee, uw nee. nee, nee, nee. eigen lijsttrekken. Ja, nee, nee, die hebben we al gekozen. Niet over de Europese. Nee, nee, jawel. Onze eigen lijsttrekken, dat is Bas die hebben we al gekozen. U gaat kiezen, ook voor iemand, dat zou Josca Fischer kunnen zijn. Ja, nee, komen. nee, maar die is geloof ik geen kandidaat. Dat zou een nou, hele nou, ja, goede... Dat heeft u dus nagevraagd, anders wist u dat niet. Nou ja, ik weet wel dat er mensen bezig zijn om ze kandidaat te stellen. goed, ik geloof dat het eigenlijk steeds leuker wordt. Want u verwijst... Het ons er denk, denk. Maar nee. Duidelijkheid zeg, van uw kant komt er ook nou niet. Ja, u heeft al iemand aangewezen die en? zeer omstreden is in eigen kring. Bij ons gaan de verschillende nationale partijen en leden die gaan een, een ja. referendum doen. Zijn een zijn referendum. Realos und fundis. Dus, uh, Ik ga van als nee, Joris van balen. Waar, waar, waar, het, waar het om gaat is dat het raar is dat de minister-president een voorkeur heeft uitgesproken. Nee, niet de minister-president. Het was ook Mark Rutte die dat zei. Maar Rutte is ook leider van de VVD en zo heeft hij het uitgesproken. Ja, het, dat, ja, heeft daar nee, een mee, ja, ik heb daar een probleem mee. Ja, en daar zou iedereen goed. een probleem mee moeten hebben. daarom ja, heeft een, de Nederlandse regering natuurlijk komt een positie een gekozen. Over, hè? Ja, dat is wel mijn bedoeling. Nou. De Nederlandse regering heeft een positie gekozen. Mark Rutte is zeven dagen, 24 uur per dag minister-president. Hij doet zo'n vergadering in het ministerie van Algemene Zaken. In het bepaalt niet een, ja. een afdelingskantoor van de VVD. Nog niet. Dus nee. waar nee. het om gaat is dat de minister-president een positie nee. heeft gekozen. Anders was de Partij van de Arbeid Er is een probleem procedure afgesproken hoe wij tot een nieuwe voorzitter... van de Europese Commissie komen. Eerst Europese verkiezingen en vervolgens een Europese raad... die zich daarover uitspreekt. Waar het om gaat is dat de premier nu al een positie heeft gekozen... terwijl die straks misschien op basis ja, nou van de verkiezingen... Okay. of op basis van, van de voorkeur... Uw punt is daar, meneer Van de van Baanen... verdediging uh, van Rutte. Het is heel eenvoudig, maar Rutte is ook leider van de VVD... He, dat is uh, een feit. Als zodanig heeft hij gezegd... ik steun graag het plan van uh, Xavier Bettel... premier van Luxemburg sinds twee dagen... om Verhofstadt uh, die positie te gunnen. En meer is het ook niet. He. Dus u maakt er heel veel van. Ja. Uh, maar de Partij van de Arbeid... die in uw geval... kijk, dat u boos bent, geloof ik graag... maar de Partij van de Arbeid heeft de Rutte nergens van beschuldigt. Dus we zullen het nee. daar dan maar gewoon bij houden. Het zit ook in de coalitie. Ja. Dat ja, lijkt me allemaal Omdat ja. de partij van de afspraken arbeid afspraken weet, weet... dat de Nederlandse regering nog een voorkeur moet uitspreken. En dat heeft de Nederlandse regering nu nog niet gedaan. Oké, okay, nou, er liggen vast nog wel een aantal vragen... Uh, maar antwoorden liggen er zeker. Want die hebben we niet op alle vragen gekregen. Hè? Van ik, heeft u nog een naam bedacht inmiddels? Nee, want nee, ik, okay. ik, ik ga ja. dat ook niet doen. Dat nee. ga ik ook niet bedenken. Want ja, dat dat is is iets wat, ja, waarom? Dat is iets wat bij ons de leden zich over uitspreken. Okay. Ja. Ja. Maar dat u, en, dat u onvoorwaardelijk kiest voor Europa, dat is wel duidelijk. He? Dat, dat Hebt, hoop heeft, ik wel. Heeft ook en dat is die toekomstige kandidaat... Als voor, de voorzitter van, uh, voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat zal iemand zijn die ook die onvoorwaardelijke keus voor Europa maakt. En wie dat is, dat weet ik echt en niet. Bij en de de dan ga ik me de ook niet naar mag ook vandaag. niet over een paar weken over uitspreken. Dat zullen bij ons de oh, leden nou. uitmaken. Oké, okay, ik wil het nog over een ander onderwerp hebben vandaag. Want daar, daar hebben we u ook op uitgenodigd, natuurlijk, Ontwikkelingssamenwerking. Oh, ja, ja, ja. Zeker. Uh, u, u kiest, meneer Van Ooij, als uh, GroenLinks voor een echt linkse koers. Dat is uh, hoe langer, hoe meer duidelijk aan het worden, onder uw uh, fractievoorzitterschap. Anders dan uw voorgangsters, die toch meer de liberale kant uh, opgingen. En u heeft deze week gestemd tegen de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Vanwege de bezuiniging die daarop uh, is gepleegd van 1 miljard. Uh, ja, wat wij ons toch afvroegen is, wie maakt zich daar eigenlijk druk om? Ja, dan, ja dat weet ik niet. Het, is, het, het, het valt me trouwens op... Dat, uh, dat er opvallend veel reacties nu binnenkomen omdat we dat hebben gedaan. En Pro dat, uh, of contra? Uh, nee, reacties van steun. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het uh, prima vinden... dat er bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking. Daar hoeven we helemaal niet omheen te draaien. Maar politiek gaat het natuurlijk niet om... dat je de grootste groep kiezers uh, naar de mond praat... omdat het de grootste groep is. Dus, dus veel van uw kiezers, dus van denk uw denk leden het, hebben gezegd... Ja, goed dat je daar tegen hebt Nou Ja, hebt en gesteek. ik denk dat we in dit geval ook echt onze eigen afweging hebben gemaakt. En ik heb ook als woordvoerder, he, niet alleen als fractievoorzitter... maar ook als woordvoerder bij die begroting... mijn eigen afweging gemaakt. En ik vind dat een uh, nieuwe bezuiniging ging van 1 miljard. Nadat er door het vorige kabinet Rutte 1 ook al 1 miljard bezuinigd was op een begroting die iets meer dan 5 miljard bedraagt, mm -hmm. dan vind ik dat je door een vloer zakt, dat je onder een norm zakt die je zelf hebt afgesproken internationaal. Het was voor u echt een principieel besluit? Het was een principieel besluit en niet, ook, ook niet iets wat we, eh, kijk ik moet eerlijk zeggen tegen begrotingen stemmen, dat gebeurt niet zo vaak. Dat nee. doet mijn partij ook niet zo vaak. Ik heb het opgezocht, was in 2004 of 2005 was het voor het laatst gebeurd bij de begroting van sociale zaken. Mm -hmm. Dus het is ook niet iets wat je wat je zo maar doet. Maar ik en vond hoe, echt hoe lag dat bij u in de fractie? Want ik kan me ook voorstellen... juist he, wat u zegt van tegen een begroting stemmen... doe je niet zomaar. Is daar no, lang over gediscussieerd no, in de, de fractie? Best, we, ja, we hebben daar best flinke discussie over gehad. Maar en, en was iedereen het, het daarmee dat eens? Dat dit, nou ja, dat het moment... He, kijk, volgend jaar is voor het eerst sinds 40 jaar... dat Nederland zich niet meer aan zijn internationale verplichtingen ja, houdt. maar blijf dus heel op, even in die fractiekamer. Was oh, iedereen ja. het daarmee eens? Ja, dat was iedereen het mee eens. Ja. Uiteindelijk wel? Ja hoor, zeker. We hebben daar een normale... discussie. zoals je dat doet als je een belangrijk besluit neemt... maar er was verschil van mening over nee. nee de fractie was daar principieel ja. in ja maar ja. u, u, u klinkt enige aarzeling in uw nee. stem uw nee, van, nee, uur, nee ik ben nee, wel benieuwd hoe, ja, hoe zoiets nee. gaat want ja. Ik kan me voorstellen dat u, dat een moeilijke besluit is. Wij voeren die discussie in de fractie natuurlijk ook altijd. Hè. Als je het fundamenteel oneens bent met het beleid... dan kun je overwegen om tegen een begroting te stemmen. Maar wanneer meer partijen, en misschien zelfs een regeringspartij... gezegd zou hebben van wij, wij, wij steunen de begroting niet... dan zou het de, de, de praktische gevolg daarvan kunnen zijn... en in theorie moet je dat toch even doorredeneren... dat ook de dingen die wel goed zijn... dat die gelden niet besteed kunnen worden. Want u hebt eigenlijk tegen een deel... U hebt tegen een begroting gestemd... ...vanwege iets wat eigenlijk niet op de begroting ja, stond. 1 nou, dat die, minder, bizarre, die 1 maar miljard. daarom kan ander geld niet worden ik besteed. Kan, precies, uh, precies kan, uh, dus dat, dat zou het gevolg kunnen zijn van ja, zo'n stem. Bram van ik, Ja, nou, ik kan de heer Van Bommel geruststellen... ...want we, we hebben natuurlijk inderdaad voordat we dat besluit namen... ...ook ons huiswerk goed gedaan. We hebben heel goed gekeken naar wat er zou gebeuren in het... Laten we eerlijk wezen, onwaarschijnlijk een geval dat de meerderheid van de Kamer ons uh, zou hebben uh, gevolgd. Dan, dan heeft het, u even afgevinkt. Dan zou het. Uh, nou ja, er is uh, de zogenaamde Contabiliteitswet in Nederland. Die dan zegt dat alle uitgaven waar gewoon normaal verplichtingen voor zijn aangegaan op die begroting gewoon kunnen plaatsvinden. Mm -hmm. Maar die wel, en dat was precies waar ik op uit was en waar wij op uit waren, zegt dat de regering zijn huiswerk over moet doen. En de begroting die wordt afgestemd nee. terug moet. En daar moet een nieuwe begroting voor komen. Nee, is, is en de uitgaven, juist. ja, dat is. Nee, er is, er is bijvoorbeeld een, een, een reserve voor noodhulp. Ja. En noodhulp wordt acuut besloten, ad hoc, op basis van een ramp ja. bijvoorbeeld. En dan kan er geld beschikbaar worden gesteld om acuut nood te leveren. Ja, en u in zegt eigenlijk, dat kan dan dus niet meer. U ja, zegt goed, eigenlijk, daarmee heeft GroenLinks een groot risico genomen. Nou, kijk, uh, GroenLinks heeft natuurlijk ook gewoon geteld en vastgesteld... dat de tegenstem van GroenLinks niet zou uh, verhinderen dat die begroting daar wordt uitgegeven. Ik denk dat ik ja. misschien zelf over de motieven van GroenLinks beter van Broek, iets kan ja. zeggen... dan, nee, dan maar, deze dit van het maar dit is een Feit, ja, dit is een nee. feitelijke politieke omstandigheid. Kijk, u heeft natuurlijk van tevoren gezien... dat uh, daar geen meerderheid voor zou zijn. Nee. Dat heeft u van tevoren gezien. Nee, dus? nou, dat kon, kon ik wel verwachten. Maar u ja. suggereert nu dat als ja. er wel een meerderheid voor zou dat zijn u het geweest... Het niet zo dat we dan hadden. een onverstandige besluit ja. zouden hebben ja. genomen. Terwijl ik ja. zeg... en ik ga gelukkig nog steeds over mijn eigen motieven... dat ik het heel goed gevonden zou hebben... als ook de SP en ook andere partijen... dat iedereen uiteraard van ja. zijn eigen afweging te ja. maken... ons daar dit keer nou eens een keer in zouden wat hebben Wat niet gesteund, gebeurd is. Wat niet gebeurd is. We, we, zodat ja. de regering zijn huiswerk had moeten overdoen en die noodhulpfondsen, met alle respect meneer Van Bommen, dat is onzin. De minister van Financiën heeft op grond van de comptabiliteitswet alle bevoegdheden om uitgaven te blijven doen op het niveau waarop ze nu zijn. En dat was nou juist precies de bedoeling want dat niveau is hoger dan het niveau wat we volgend jaar ja. hebben. Hans van Balen, even een reactie. Ja, we zitten nou uh, ongeveer vijf uh, à tien minuten te praten over de positie van GroenLinks. En Blijf. zonder die tegenstem ja. was dat niet gelukt, dus complimenten. Ja. U zegt daarmee eigenlijk die tegenstem was voor de Bune. Was voor uh, de Ik kan niet, uh, laten we zeggen, in de Heer van nee, Net zo min als de heer Van nee, ja. nee, Maar het feit is wel dat we er nu over praten. nou Dat is goed georganiseerd. Prima. Dat is de verdienste meneer, van de tegenstem, absoluut. Meneer Van Ojek, nog even u, u vindt het misschien jammer... Hè, die, die, die 0,7 die we met elkaar hadden afgesproken... die is losgelaten, de, de, het, het geld wat beschikbaar zou komen... Ja. voor ontwikkelingssamenwerking. Toch zou je ook kunnen zeggen... Nederland geeft nog steeds veel geld uit aan ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat is een zou beetje wat je, wat ook je veel vindt. We geven nu dan ongeveer dan een halve van, van elke euro die we Nederland verdienen... geven we nu nog ongeveer een halve cent uh, een halve cent aan ontwikkelingssamenwerking. Ja, de, kijk, van Balen vindt dat veel. Ja. Uh, ik vind dat die, ja, ik vind dat niet zoveel. Bovendien hebben we afgesproken dat we meer zouden doen. En nou, ik vind u u net noemde als net zelfs hadden... anders. U zei waar is ons fatsoen? We nou zijn door ja, een bodem De, fatso de fatsoensnorm. He. Ik leende die term eerlijk gezegd van de huidige minister van uh, Buitenlandse Zaken. Van Timmermans, Die vorig jaar nog vlak voor de verkiezingen een mooi artikel schreef. In uh, de Volkskrant geloof ik. Waarin hij over die fatsoensnorm had. Die fatsoensnorm is nu geschonden. Uh, ik vind het belang van ontwikkelingssamenwerking wordt heel erg onderschat op dit moment, ook door mm. dit kabinet. Het gaat de hele tijd over handel en over investeringen mm. en over uh, hulp als een ouderwetsmechanisme. Uh, ik ben het daar heel erg mee uh, oneens. En wij hebben deze uh, afweging gemaakt. Ja. En ik hoop dat iedereen de motieven achter die afweging uh, aan ons laat. Ja, ja je... krijgt hij de kriebels van Ja, ik ja, snap ik. niet, want de VVD over... nee. heeft namelijk 2 ja. miljard uh, be bezuinigd op en, die. moment. En dat is verstandig. Het ja. gaat niet om fatsoen, het gaat om wat verstandig is. Nederland geeft nog steeds heel veel, zowel via de overheid als particulieren. En als je zorgt dat die landen ook goed kunnen handelen internationaal... dan help je ze veel meer dan met een aalmoes. Ja, er, is wel, er is natuurlijk wel een VN-afspraak, een VN-norm... een, VN een streefzijde van 0,7. u hebben het over een ja, zeker. En Nederland heeft daar heel lang... hebben we er zelfs even boven gezeten. Um, uh, we hebben heel lang op die norm gezeten. En we zijn nu echt gewoon gezakt. We kachelen uh, in dat verband nee. achteruit. En dat is op zich niet goed, vind ik. Als we nee. met minder geld meer doen, is dat prima. Ja, maar we ja. doen niet meer. Dat is ja. altijd een dooddoener. Met minder geld meer doen. We doen niet meer met minder geld. We doen minder met minder geld. En als meneer Van Balen mij niet gelooft... dan stel ik voor dat hij... Begroting leest. Ik weet niet of die dat gedaan hebben. Ik heb dat gedaan. Ik lees de hele dag en, dan kun je de zien, en dan kun je zien dat we niet meer doen met minder geld, maar dat we minder doen met minder geld. Minder onderwijs, mm -hmm. minder gezondheidszorg, ja. minder schoon drinkwater. Als je dat verstandig, verstandig vindt, zoals de heer Van Balen... vind ik prima. Maar je moet niet zeggen, we gaan meer doen met minder geld. Meer handel geld. vind ik verstandig. Onzin. Ja, dat, nee. is verstandig. dat is verstandig. Dat is laatste woorden onzin. En zullen ja, mensen. Onzin. Thuis ook wel begrijpen. Hè? Meer doen met minder geld, dat is toch een hele kunst. Nou, ja, het kan wel hoor. Het Doet kan niet bij nou, Ik ben benieuwd hoe zich dat uit vanmiddag bij de supermarkt. Um, ik ga het <lacht> opnieuw proberen. Dank aan Bram van Ooyek, Hans van Balen. Harry van Want dat waren onze gasten in deze uh, rumoerige uitzending van Troskamerbreed, oh, ja? Waarvan de redactie in handen was van Roelien Aksen en Lisbeth Witteman. De techniek deed vandaag Marien Albertsboer. Na het NOS nieuws het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Daarna is de Tros weer bij u terug met In Bedrijf en de Autoshow. Kees en ik zijn er heel graag volgende week weer. Van 11 tot 12 op Radio 1. Graag tot dan. Dag. Dag.